De conservatieve moslimbroederschap heeft de meeste zetels in het parlement gekregen, maar de partij kwam net tekort voor een absolute meerderheid. De militaire raad blijft aan tot na de presidentsverkiezingen in Egypte die in juni worden gehouden. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 21 mensen door vuurwerk aan één oog blind geraakt. Dat meldt het Nederlands Oogheelkundige Zelschap, waarbij alle oogartsen in Nederland zijn aangesloten. Volgens de oogartsen is er een dalende lijn in het aantal oogletsels, maar zijn de verwondingen wel ernstiger. Dit jaar zijn in totaal 207 patiënten behandeld en in 40% procent van die gevallen is er blijvend oogletsel. Ongeveer de helft van de slachtoffers was zelf bezig met het afsteken van vuurwerk. De andere helft stond ernaar te kijken. Volgens de oogarts is het afsteken van vuurwerk door consumenten onverantwoord. In Finland zijn nog twee kandidaten in de race voor het presidentschap. In de eerste verkiezingsronde gingen gisteren de meeste stemmen naar de liberaal Nini Steuk en de groene kandidaat Havisto.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 Ik zag er gisteren nog in, uh, in uh, Eindhoven bij uh, Last for Life van United Sea samen met uh, Ralf Timmermans van uh, Mind uh, Park volgende week te gast. Maar goed, nu het was zeggen niet tol of zij? Ik zeg het nog even maar even. Een hoorspel op herhaling nu. Dus iedereen die er niet van houdt, gauw die knop omzetten. Maar iedereen die er wel van houdt, jullie worden verwend door een parel. Bloemen voor Algernon. Regisseerd door oud-collega van de Karo, Louis Houwet, 1983... naar het verhaal van de roman van David Keyes. En de hoofdrol is voor Gees Linnenbank. Progesie 1. Vijfmoord. Dokter Struis zegt dat ik alles op moet schrijven wat ik denk. En alles wat van nou vrouw met me gebeurt. Ik weet niet waarom, maar hij zegt dat het belangrijk is. Want dan zullen ze zien of dat ze me kunnen gebruiken. Ik hoop echt dat ze me kunnen gebruiken. Jevrouw Kilian zegt dat ze me misschien knap kunnen maken. Ik wil graag knap zijn. Ik heet Karel Mocking. Ik ben... 37 jaar? Ja, nou weet ik niks meer. Daarom hou ik er vandaag maar mee op. Progressierapport 2. 6 maart. Vandaag had ik een test. Ik denk dat ik hem niet goed heb gemaakt. Ik denk dat ze me nou misschien niet willen gebruiken. En zo was het. Er was een aardige jonge meneer in die kamer. En hij had een paar witte kaarten en... Er was ink op geknoeid. Hij zei, Karl, wat zie je op deze kaart? Ik was erg bang, ook al had ik dan mijn poot in mijn zak. Want ik maakte mijn tests altijd slecht toen ik nog klein was. En ik knoeide ook met ink. Ik, ik, ik zei tegen hem dat ik een inkflek zag. Hij zei, ja. En dat vond ik fijn. Ik dacht dat het afgelopen was, maar toen ik opstond, toen zei hij... Karl, we zijn nog niet klaar. En wat hij toen zei, dat snapte ik niet zo goed. Maar hij wou dat ik zei wat, wat er in die inkt zat. Ik zag niks in die inkt. Maar, maar, maar hij zei dat er plaatjes in zaten. Andere mensen die zagen de plaatjes in. Maar ik zag helemaal geen plaatjes. Nou, ik heb het echt geprobeerd. Ik hield die kaart dichtbij en veraf. En toen zei ik... Als ik mijn bril heb, dan zie ik beter. Nou, ik draag mijn bril alleen maar bij, bij de filmen, bij de tv. Maar ik zei, hij, hij ligt in de kast, in de gang... Dus ik gong hem halen en toen zei ik: Laat me nou die kaart nog maar eens zien. Nou, nou, nou kan ik het vast en zeker vinden. Ik heb heel erg mijn best gedrongen. Ik, ik zag alleen maar ink. Ik, ik zei tegen hem: Misschien moet ik een nieuwe bril hebben. En toen schreef hij iets op het papier. Ik werd bang dat ik die test niet goed mocht. Maar ik mocht het nog een keer proberen. Met, met een andere kaart, waar je twee soorten inkt op hadden geknoeid: rood en blauw. Hij was erg hardig en hij praatte langzaam, net als juffrouw Kilian. En Hij legde maar uit dat het een, een roosje was. Hij zei, mensen zien dingen in de ink. En ik zei, laat dat maar zien. Hè. Hij zei, denk eens nou. Ik zeg tegen hem, je had daar een inktflexa. Maar dat was ook niet goed. Progressierapport 3. 7 maart. Dokter Struis en dokter Hogeboom zeggen dat het niet hindert van die inktvlekken. Later namen een paar maanden met witte jassen me mee naar een ander stuk van het ziekenhuis. En ze gaven me iets om mee te spelen. had leek op een wedstrijd met een witte muis. Ze noemden die muis Algonon. algenon -Al die zat in een hok met allemaal draaien en bochten, met allemaal muren. En ze gaven mij een potlood een stuk papier met lijnen en hokjes. Aan de ene kant stond dan start... en aan de andere kant stond finish. Ze zeiden dat het een labyrint was... en eh, dat Algenon en ik eh, dezelfde labyrint moesten doen. Ja, ik snapte niet hoe wij dezelfde labyrint konden doen... als Algenon een hok had en ik een stuk papier. Ik heb maar niks gezegd. Er was trouwens geen tijd voor, want de wedstrijd begon... Een van die mannen die had een horloge. Dat die probeerde weg te houden zodat ik het niet zou zien. En daarom probeerde ik dan ook niet te kijken. Maar daardoor werd ik ook weer zenuwachtig. En ik vond die test veel rotter dan al die anderen. Want ze deed het wel tien keer opnieuw met, met verschillende laberinten. En... Algenom die wondert iedere keer. Ik wist niet dat muizen zo knap worden. Misschien komt het omdat Algenom een witte muis is. Misschien dat witte muizen knapper zijn dan andere muizen. Progressierapport 4. Achtmoord. Ze gaan me gebruiken. Ik ben zo blij dat ik bijna niet meer kies schrijven. Dokter Struis en Dokter Hogeboom die hadden er eerst wel ruzie over. Dokter Hogeboom die zat in het kantoor toen Dr. Struis me naar binnen bracht. En dokter Hogeboom die vond het niet fijn om het te gebruiken. Maar Dr. Struis zei tegen hem dat juffrouw Kilian had geadviseerd om mij te nemen. Want ik was de beste van alle mensen die zij onderwijsden. Ik mag juffrouw Kilien erg graag, want ze is een erg knappe juffrouw. En ze zei, Karel, jij krijgt nog een kans. Als je je vrijwillig opgeeft voor het experiment, word je misschien knap. Ja, ze weet niet of het blijvend is, maar er is een kans. En daarom zei ik, oké. Okay. Ook al was ik bang, want ze zei dat het een uh, operatie was. Maar ze zei, wees niet bang, Karel. Jij hebt zoveel gedaan, met zo weinig dat ik denk dat jij het van allemaal het meeste verdient. En daarom werd ik bang toen ik dokter Struis en dokter Hogeboom... erover hoorde praten. Dokter Struis zei als dat ik een goede motivatie had. Jo, ik wist niet eens dat ik zo'n ding had. Ik was erg trots toen hij zei dat niet iedereen met een IQ van 68... dat ding had. ja Ik weet niet wat het is en ik weet ook niet hoe ik eraan gekomen ben... maar hij zei dat Algonon het ook had. En Algonon's uh, uh, motorvasie is de kaas die ze in zijn hok stoppen. Maar dat kan hij niet zijn, want ik heb deze week nog helemaal geen kaas gegeten. En toen zei hij iets tegen dokter Hogeboom dat ik niet snapte. En daarom heb ik een paar woorden opgeschreven toen ze aan het praten waren. Dokter Hogeboom zei... Denk er wel om dat hij de eerste mens zal zijn waarvan de intelligentie door chirurgische middelen verdrievoudigd wordt. Dokter Struis zei... precies, kijk eens hoe goed hij heeft leren lezen en schrijven. En dat voor zijn lage mentale capaciteit. Het is net zo'n prestatie... als wanneer jij en ik... een eh, eh, eh, eh, eh, steens van de... activiteit Zonder hulp zouden leren. Daaruit blijkt... In intense motivatie. Om deze geweldige prestatie zeg ik... laten we Karel nemen. Oh, ik snapte niet alles, maar... het klonk alsof dokter Struis aan mijn kant stond. En die andere niet. Na de operatie... ga ik proberen knap te worden. Ik zal heel erg mijn best doen. Progressierapport, 5, 10 maart. Ik ben bang. Een heleboel verpleegsters en de manen die me getest hebben... kwamen me mijn snoep brengen en wensen. Ik hoop dat ik geluk heb. Ik heb een pootje in mijn gelukspenning. Alleen stak een zwarte kaart voor me over... toen, toen ik naar het ziekenhuis ging. Dokter Struis zei... Wees niet bijgelovig, Karel, dit is wetenschap. Nou, in ieder geval hou ik mijn kleine pootje bij me. Ik vroeg dokter Struis of ik na de operatie die wedstrijd met uh, Algenon ga winnen. En hij zei: Misschien. Ik wil net zo knap worden als de andere mensen. Als het blijvend werk, gaan ze alle mensen van de hele wereld knap maken. Zo gaf me vanmorgen niks te eten. Ik snap niet wat eten te maken heeft met knap worden. Ik heb heel erg honger. Dokter Hogeboom heeft mijn doos met snoep weggepakt. Dokter Hogeboom is een mopper. Dokter Struis zegt dat ik hem na de operatie weer terugkrijg. Je mag voor een operatie niet eten. Progressierapport 6, 15 maart. Die operatie deed helemaal geen pijn. Hij deed het toen ik sliep. Ze nam maar vandaag de verbanden van mijn hoofd, zodat ik een progressierapport kan schrijven. Dokter Hogeboom, die een paar van die andere rapporten leesde... zei dat ik progressie fout schreef. En zei tegen me hoe ik het wel moest schrijven. En een rapport ook. Ik zou het proberen en het dan onthouden. Ik ben altijd heel erg slecht geweest in het woorden schrijven. Dokter Struis zegt dat het goed is dat ik alles vertel wat er met me gebeurt. Maar hij zegt dat ik meer moet vertellen over hoe ik me voel. Waar ik denk. En toen tegen hem zei... Ja, ik weet niet hoe ik moet denken. Toen zei hij: nou, Probeer het maar. De hele tijd dat die verbanden op mijn hoofd zat, heb ik geprobeerd te denken. Er gebeurde niks. Progressierapport 7, 19 maart. Er gebeurt niks. Ik heb een hele hoop testen van allerlei wedstrijden met algen gedaan. Ik haal die muis. Verslaat me altijd. Dokter Struis zegt dat ik die spelletjes moet spelen. Hij zei dat ik die testen nog een keer moet overdoen. Juffrouw Kilian is ook niet gekomen. Ik vind het schrijven van deze progressierapport ook stom. Progressierapport 8. 23 maart. Gaan ik in de fabriek werken. Maar ik mag niemand vertellen waar de operatie voor was. Ik moet iedere avond één uur in het ziekenhuis komen. En ze gaan me iedere maand geld betalen als ik leer hoe knap ik moet zijn. Dokter Struis zegt dat ik alles op moet blijven schrijven. Als ik aan iets denk of als er iets speciaals gebeurt. Hij zei, het heeft ook lang geduurd voor Algenom... drie keer zo knap was als hij ervoor was. En daarom verslaat Algenom me steeds. Want hij heeft die operatie ook gehad. Maar nu voelt het me veel fijner. Ik denk dat ik die labyrint grauwe kan doen dan een gewone muis. Misschien verslag ik hem nog wel eens. Dat zou fijn zijn. Maar tot nu toe lijkt algenon blijvend knap. 25 maart. Ik hoef er geen progressierapport meer boven te zetten. Alleen maar als ik het één keer per week aan Dr. Hogeboom geef. We hadden vandaag een hoop pret in de fabriek. Kees Kuipers zei: Hé, uh, hey, kijk eens uh, waar ze Kareltje hebben geopereerd. Wat hebben ze gedaan, Kareltje? Er wat hersens in gestopt. <laughs> ik wou het hem vertellen, mooi Toen dacht ik eraan dat dokter Hogeboom nee had gezegd. En toen zei Frank de Roo: Wat heb je gedaan, Kareltje? Je sleutel vergeten. <laughs> en de deur op de moeilijke manier opengemaakt. <laughs> ja, daar daar, daar moest ik lachen. Ze <laughs> zijn echte vrienden. Ja, ze mogen me graag Soms zegt iemand: Hé, uh, hey, kijk eens naar Kees. of... Uh, Frank of George, hij doet net als Kareltje mokken. Ik weet niet waarom ze dat zeggen, maar ze lachen er altijd om. 28 maart. Vanavond kwam dokter Struis op mijn kamer. Want hij wou weten waarom ik niet kwam zoals ik moest. Ik zei tegen hem dat ik geen zin meer had in wedstrijden met Algemon. Hij zei dat ik dat een tijdje niet meer hoef, maar dat ik wel moet komen. Had ik het doodje voor me. Ik dacht dat het een klein televisietje was, maar dat was niet zo. Hij zei dat ik hem al moest zitten als ik naar bed ging. Maar ik zei, een grapje, waarom zou ik hem aan zitten als ik naar bed ga? Je heeft ooit zoiets geks gehoord, maar hij zei... als, dat, als ik knap wou worden, ik doen moest wat hij zei. Ik zei tegen hem dat ik niet dacht dat ik knap zou worden. En hij liet zijn hand om mijn schouder en zei... Carl, je weet het nog niet, maar je bent steeds knapper aan het worden, jongen. Ik vroeg hem wanneer ik terug kon naar de klas van Juffrouw Kilian. Maar hij zei dat ik daar beter niet mee heen kon gaan. Hij zei dat Juffrouw Kilian zo naar het ziekenhuis toe kwam om mij speciaal les te geven. 29 maart. Die gekke TV bleef de hele nacht aan. Ik kijk naar slaap als dat ding de hele nacht idiote dingen in mijn oren zat te gillen. Die stomme plots. Ik weet niet eens waar dat ding het over heeft als ik wakker ben. Hoe kan ik het dan weten als ik slaap? Dokter Struis zegt dat het me zal helpen als juffrouw Kilian met haar lessen in het ziekenhuis begint. Ik vind het allemaal maar gek. Als je knap kan worden terwijl je slaapt, waarom, waarom gaan de mensen dan naar school, hoor? Progressierapport 9, 3 april. Dokter Struis liet me zien hoe ik die tv zachter kon zetten zodat ik nou kan slapen. Ik hoor niks. En ik begrijp nog steeds niet waar, waar de dingen het allemaal over hebben. Een paar keer heb ik hem smorgens weer hangen gezet om uit te vinden... wat ik leerde als ik sliep. Maar ik denk niet dat het helpt. Juffrouw Kilian zegt, misschien is het een andere taal. Maar de meeste tijd klinkt het gewoon. Denk, het ding praat zelfs vlugger dan juffrouw de Groot... die mijn juffrouw in de zesde klas was. Ik zei tegen dokter Struis, wat heb ik er nou aan... als ik in mijn slaap knap word? Ik wil nou knap zijn dat ik wakker ben. En hij zei dat dat hetzelfde was dat ik twee geesten heb. Het, uh, het onderbewustzijn en bewustzijn. Ja, ja, ja, zo moet je het schrijven. En de een vertelt de ander niet wat hij doet. Ze praten niet eens tegen elkaar. En daarom droom ik. Jongens, wat heb ik in gekke dromen. Sinds die nacht-tv. <lacht> de aller, aller, allerlaatste show. <lacht> in ieder geval komt die hoofdpijn door dat feestje. Mijn vrienden uit de fabriek, weet je wel, Kees Kuiper en Frank de Rodi vroegen... of ik met ze mee ging naar het café van Puk om wat te drinken. Ja, nou hou ik niet van drank kom maar ze zeiden we zouden een hoop pret hebben. Ja, het was wel heel erg fijn. Kees Kuiper zei dat ik de meisjes eens moest laten zien... hoe ik in de fabriek het toilet veegde en hij haalde hem bezig voor me. Nou, ik liet het ze zien en iedereen die lachte... maar toen ik zei dat meneer Donkers zei... dat ik de beste partier was die hij ooit had gehad... omdat ik van mijn werk hield en het goed deed... en uh, nog nooit één dag was weggebleven. Alleen maar voor die operatie natuurlijk. En ik vertelde ze dat juffrouw Kilian altijd zegt... Karel, wees trots op je werk, jongen, want je doet het goed. Ze lachten allemaal. Nou, een fijne avond. Ze gaf me veel te drinken. En Kees zei... Kareltje is een snoeshaan. Als hij je mom heeft. <laughs> ja, nou ja, dan weet ik niet wat dat betekent, maar ze mochten me allemaal graag. Maar dan weet ik niet hoe het verder is gegaan met dat feestje. Maar ik denk dat ik naar buiten ben gegaan om een krant en koffie te halen. Toen ik terugkwam was er niemand meer. Ik heb overal gezocht tot het heel laat was. Een aardige agent die bracht me naar huis. Dat zegt mevrouw Petersen, mijn hospitaal tenminste. Maar ik had hoofdpijn. En een grote bult op mijn kop. Ik denk dat ik gevallen ben, maar Kees Kuipers zegt dat het door die agent gekomen is. Ze slaan dronken mensen soms. Mevrouw Kilian zegt dat de agenten er zijn om de mensen te helpen. Nou, in ieder geval heb ik erger hoofdpijn. Ik ben ziek. Alles doet me pijn. Ik denk dat ik niet meer drink. 6 april. Ik heb het van algernon gewonnen. Maar ik voel me niet knapper. Ik wou nog een wedstrijd doen met algernon, maar Bert de Tester zei dat het genoeg was voor één dag. Ik mocht hem even vasthouden. Hij is niet zo kwaad. Hij is helemaal zacht. Net een bolletje katoen. Ik knip het met zijn ogen. Als hij zo open doet, is de uh, zwart, ros en de randen. Ik zei: uh, mag ik hem wat eten geven? Want ik voelde me rot omdat ik het van hem gewonnen had. Maar Bert zei, nee. Algonon is een erg speciale muis die net zo'n operatie heeft gehad als ik. En hij was de eerste van alle dieren die zo lang knap bleef. Hij vertelde dat Algonon zo knap is dat hij elke dag een test moet doen om zijn eten te krijgen. Dat maakte me wel een beetje droevig. Hoe zou dokter Hogeboom het vinden iedere keer dat hij wil gaan eten en een test moet doen? 9 april. Vanavond, na het werk, was juffrouw Kilian in het laboratorium. Ze keek alsof ze blij was dat ze me zag, maar ook bang. Ik zei, wij maar niet bang, juffrouw Kilian, ik ben nog niet knap. En ze lachte. Ze zei, ik stel vertrouwen in je Karl. Je doet iets voor de wetenschap. We zijn nou een uh, heel moeilijk boek aan het lezen. Het heet Robison Crusoe.' Het gaat over een man die op een verlaten eiland aanspoelt. Hij is knap, verzint allerlei dingen, zodat hij een huisje heeft en eten. Hij kan goed zwemmen. Alleen heb ik medelijden met hem, want hij is helemaal alleen. Hij heeft geen vrienden. Maar ik denk dat er nog wel iemand op dat eiland is, want er is een plaatje. En daar staat hij op met uh, zijn gekke paraplu. En dan kijkt hij naar, naar voetstappen. 10 april. Juffrouw Kilian heeft me geleerd hoe ik beter kan schrijven. Ze zei, kijk naar een woord... Doe je ogen dicht en zeg het steeds weer opnieuw... tot je het onthoudt. Progressierapport 10. 14 april. We hebben Robison Crusoe uit. We wou weten wat er verder met hem gebeurde... maar juffrouw Kilian zegt dat er geen ander boek is. Waarom hij 15 april. Juffrouw Kilian zegt dat ik heel vlug leer... Ze leesde een paar progressierapporten en ze keek me een beetje raar aan. Ze zegt dat ik een goed mens ben en dat ik ze dat allemaal moest laten zien. Ja, ik vraagde waarom. Ze zei dat doet het niet toe. Ik zei: Al mijn vrienden zijn knap, maar ze zijn aardig. Ze mogen me graag. En toen kreeg ze iets in haar oog, en moest ze vlug naar het toilet. 16 april. Vandaag heb ik de komma geleerd. 17 april. Ik heb de komma helemaal verkeerd gebruikt. Ze noemen dat interpunctie. Juffrouw Kilian zei dat ik de lange woorden in het woordenboek moest opzoeken... om te leren hoe ze ze moest schrijven. Ik zei, geef het nou als je ze toch kan lezen. Nee, zei ze, dat hoort bij opvoeding. Dus zal ik dan maar van nu af aan alle woorden opzoeken... waarvan ik niet zeker ben. 18 april. Wat een stommeling ben ik toch. Ik snapte niet eens wat ze bedoelden. Ik las gisteravond het taalboek en daarin werd het helemaal uitgelegd. Toen zag ik dat het net zo was als juffrouw Kilian me had proberen uit te leggen... maar ik snapte het niet. Juffrouw Kilian zegt dat de tv, die als ik slaap werkt, ook hielp. Toen ik had uitgevonden hoe de interpunctie in elkaar zat... las ik al mijn progressierapporten nog eens van voren af aan. Jongens, heb ik me daar even een gekke spelling in interpunctie? Ik zei tegen juffrouw Kilian dat ik al die bladzijden nog eens door moest werken... en alle fouten verbeteren, maar ze zei, nee... Karel, dokter Hogeboom wil ze precies zoals ze zijn. Daarom heeft hij ze je laten houden, nadat ze gefotocopieerd waren... zodat je je eigen vooruitgang kan zien. Je bent snel aan het inhalen, Karel. daardoor voelde ik me weer goed. Na de les ben ik naar beneden gegaan. Ik dat met al genoeg gespeeld. 20 april. Voel me ziek van binnen. Vandaag ben ik voor de eerste keer van mijn leven van mijn werk thuisgebleven. Gisteravond nodigde Kees Kuipers en Frank de Rome uit voor een feestje. Er waren een heleboel meisjes, een paar mannen van de fabriek. En ik wist nog hoe ziek ik de laatste keer was geworden Ik toen ik te veel gedronken had. Daarom zei ik tegen Kees dat ik niks wil drinken. Toen gaf hij mijn cola maar een hele tijd veel plezier. Kees zei dat ik met Ellen moest dansen. En dan zou die me de passen wel leren. Ik viel een paar keer en begreep maar niet wat door, want er danste niemand anders dan Ellen en ik. En ik struikelde de hele tijd omdat iemand steeds zijn voet uitstak. En toen ik opstond, zag ik de blik op Kees' zijn gezicht. Dat gaf me een vreemd gevoel in mijn mag. Hij is om te grillen, zei een van de meisjes. Iedereen lachte. Ik rende naar buiten en ik gaf over. Toen liep ik naar huis. Het is gek, maar ik heb nooit geweten dat Kees en Frank en de anderen me erbij wilden hebben om me voor de gek te houden. Nou weet ik wat dat betekent. Ze zeggen, doen als Kareltje Mokking. Ik schaam me. Progressierapport 11, 21 april. En nog steeds niet naar de fabriek geweest. Ik zei tegen mevrouw Peters, mijn hospita, dat ze op moest bellen. Tegen meneer Donkers moest zeggen dat ik ziek was. Mevrouw Peters kijkt de laatste tijd erg vreemd naar me, net alsof ze bang is. Ik dacht dat het wel goed zou zijn om uit te zoeken waarom iedereen mij uitlacht. Ik heb er heel wat over nagedacht. Het komt omdat ik zo dom ben. En omdat ik het niet eens weet als ik iets dom doe. De mensen denken dat het grappig is. Hè? Als iemand die dom is, sommige dingen die net zo goed kan als zijzelf. In ieder geval weet ik dat ik elke dag knap hoor. Ik ken de interpunctie en ik schrijf goed. Ik lees heel veel en juffrouw Kilian zegt dat ik erg vlug lees. En soms begrijp ik zelfs wat ik aan het lezen ben en ik onthoud het ook. Het gebeurt wel eens dat ik mijn ogen dicht kan doen en aan een bladzijde denk en dan zie ik alles. Als een foto voor me. Nou heb ik geschiedenis, aardrijkskunde en rekening gehad en juffrouw Kilian zegt dat ik met vreemde talen moet beginnen. En dokter Struis gaf me weer een paar banden om te spelen als ik slaap. Ik begrijp nog steeds niet hoe dat kan in het bewustzijn en dat onderbewustzijn, hoe dat werkt. Maar dokter Struis zegt dat ik me daar niet druk over moet maken. Hij vroeg me te beloven dat ik, als ik volgende week met moeilijke onderwerpen begin, geen boeken over psychologie zou lezen. Tenminste, niet zolang hij me daar geen toestemming voor geeft. Ik voel me vandaag veel beter, maar... ik denk dat ik nog steeds een beetje boos ben omdat de mensen me al die tijd hebben uitgelachen. Als ik knap word, zoals dokter Struijs zegt... met drie keer mijn IQ van 68. Misschien dat ik dan net als iedereen ben. En misschien mogen de mensen me dan wel. Ik weet niet precies wat een IQ is. Dokter Hogeboom zegt dat het iets is waarmee je kunt meten... hoe intelligent je bent, net als een weegschaal in een winkel kilo's weegt... Maar dokter Struijs was het niet met hem eens... en zei dat je met een IQ je intelligentie helemaal niet kon meten. Hij zei dat een IQ aangaf hoeveel verstand je kon krijgen. Net als de cijfers aan de buitenkant van een maatbeker. Hè. Je moest alleen de beker ergens mee vullen. Dokter Hogeboom zegt dat ik morgen een Roorschach-test krijg. Ja, nou ben ik benieuwd wat dat nou weer is. 22 april... Ik heb ontdekt wat de roorschach is. Het is die test die ik voor de operatie heb gehad. Die ene met die inktvlekken op stukjes karton. Ik was doodsbang voor die inktvlekken. Ik wist dat een man me ging vragen om die plaatjes te vinden. En ik wist dat ik dat niet kon. Ik zat bij mezelf te denken als er een manier was... om erachter te komen wat voor soort plaatjes erin verborgen waren. Misschien waren er wel helemaal geen plaatjes. Misschien was het alleen maar een trucje om te zien of ik dom genoeg was... om naar iets te zoeken dat er helemaal niet was. En alleen dat denken erover maakte hem al nijdig. Goed, Karel, zei hij. Je hebt deze plaatjes alles eerder gezien, weet je nog? Ja, natuurlijk weet ik dat nog. En door de manier waarop ik dat zei, wist hij dat ik kwaad was. En hij keek me verbaasd aan. Ja, natuurlijk. En nu wil ik dat je naar deze kijkt. Wat kan dit zijn? Wat zie jij op deze kaart? De mensen zien allerlei dingen in die plekken. Vertel me eens wat het voor jou kan voorstellen. Waar het je aan doet denken. Ik was geschrokken. Ik had helemaal niet verwacht dat hij dat zou zeggen. Bedoelt u dat er geen plaatjes in die inktvlekken verstopt zitten? En hij legde me uit dat hij de laatste keer bijna precies dezelfde woorden had gebruikt als nu. Ik geloofde hem niet. En ik heb nog steeds het idee dat hij mij die keer bedroog, alleen maar omdat hij het leuk vond. We namen de kaart langzaam door. Eén leek op een paar vleermuizen die ergens aan rukten... en de ander leek op twee mannen die met zwaarden aan hun schermen waren. Ik zo'n allerlei dingen. Ik denk dat ik het goed deed. Maar ja, ik vertrouwde hem nog steeds niet. Draaide ze steeds om en keek zelfs achterop om te zien of er niet iets was wat ik moest vinden. Terwijl hij aantekeningen maakte, spiekte ik uit mijn ooghoek om te lezen wat er stond. Ja, het was allemaal in code. Ik snap nog steeds niet wat ze met die test moeten. Mij lijkt dat iedereen leugens kan verzinnen over dingen waar ze niet echt aan denken... Misschien begrijp ik het wel als dokter me over psychologie laat lezen. 25 april. Ik heb een nieuwe manier uitgeknobbeld om de machines in de fabriek op te stellen... en meneer Donkers zegt dat het hem 20.000 gulden per jaar aan werk en verhoogde productie scheelt. Hij gaf me een bonus van 50 gulden. Ik wilde Kees Kuiper en Frank de mee uit lunchen nemen om het te vieren... maar Kees zei dat hij een paar dingen voor zijn vrouw moest kopen... en Frank zei dat hij voor de lunch met zijn neef had afgesproken denk dat ik ze wat tijd moet gunnen om aan de verandering in me te wennen. Iedereen schijnt bang voor me te zijn. Mensen praten niet veel meer tegen me. Ze maken geen grapjes meer, zoals vroeger. Ik begin me daardoor wel een beetje eenzaam te voelen. 27 april. Ik heb mezelf vandaag zover gekregen dat ik juffrouw Kilian heb gevraagd... met mij vanavond te gaan dineren om mijn bonus te vieren... Eerst was ze er niet zeker van dat het goed was, maar ik heb het dokter Struis gevraagd en die zei dat het, het best was. Dokter Struis en dokter Hogeboom schijnen niet zo goed met elkaar op te kunnen schieten. Ze zijn steeds aan het ruzie maken. Vanavond hoorde ik ze schreeuwen. Dokter Hogeboom zei dat het zijn experimenten, zijn onderzoek was. En dokter Struis schreeuwde terug dat hij er evenveel aan had gedaan, omdat hij mij via juffrouw Kilian gevonden had en dat hij de operatie had uitgevoerd. En dokter Struis zei dat er eens duizenden neurochirurgen... over de hele wereld zouden zijn die zijn techniek zouden gebruiken. Dokter Hogeboom wilde de resultaten van het experiment... aan het eind van de maand publiceren. En dokter Struis wilde nog even wachten om helemaal zeker te zijn. Dokter Struis zei dat dokter Hogeboom... meer in een leerstoel psychologie geïnteresseerd was... dan in het experiment. En dokter Hogeboom zei dat dokter Struis... niks anders was dan een opportunist... die probeerde met zijn veren te pronken. Toen ik daarna wegging merkte ik dat beefde. En waarom? Dat weet ik niet zeker, maar... Dat is net alsof ik nu pas de twee mannen voor het eerst duidelijk had gezien. Ik herinnerde me dat Bert had gezegd dat dokter Hogeboom een kreng van een vrouw had... die hem steeds aanspoorde om alles te publiceren, zodat hij beroemd werd. 28 april. Ik snap niet waarom ik nooit heb gezien hoe mooi vrouw Kilian eigenlijk is. Ze heeft bruine ogen, golvend, donkerblond haar... dat tot de bovenkant van haar nek komt. Ze is pas 34. Ik geloof dat ik vanaf het begin het gevoel had... dat ze een onbereikbaar genie was en heel erg goud. En nu wordt ze iedere keer dat ik haar zie jonger en aardiger. We dineerden samen en hebben lang zitten praten. En toen ze zei dat ik alles zo snel aan het bijleren was... dat ik haar voorbij streefde, lachte ik. Echt, Karel, je leest al veel beter dan ik. Jij presteert in dagen en weken wat andere mensen een heel leven kost. Jij bent nu net een spons die alles opzuigt. Feiten, cijfers, algemene kennis. Je zult zien hoeveel verschillende takken van wetenschap met elkaar te maken hebben. Ik kan er maar een klein deel van zien, Karel, maar jij zult steeds verder klimmen. Ze fronste haar wenkbrauw. Ik hoop alleen, Karel. Ik hoop alleen dat ik het niet verkeerd aan heb gedaan... je aan te raden hiermee te beginnen. Ik lachte. Waarom? Algenbon is ook nog steeds knap. We zaten er even zwijgend en ik wist waar ze aan dacht. Terwijl ze naar me keek en ik met de ketting... van mijn kanijnenpootje pootje mijn sleutel speelde. Ik wilde niet aan die mogelijkheid denken. En net zo min als oudere mensen aan de dood willen denken. Ik wist dat dit alleen maar een begin was... De gedachte dat ik haar voorbij zal sturen maakt me verdrietig. Ik ben verliefd op je vrouw Kilian. Progressie rapport 12, 30 april. Ik heb mijn baan bij Donkers Plastic Verpakkingsindustrie opgezegd. Meneer Donkers beweerde dat het vooral allemaal beter zou zijn als ik wegging. Wat heb ik gedaan dat ze me zo haten? Het eerste dat ik ervan merkte was toen meneer Donkers me de petitie liet zien. 800 namen, iedereen in de fabriek. En behalve Fien van de Vleest. Toen ik de lijst snel doornam, zag ik onmiddellijk dat haar naam de enige was die ontbrak. Alle anderen wilden dat ik ontslagen werd. Kees Kuipers. Frank de Roo wilde er niet met me over praten. Niemand wilde dat. En behalve Fien. Ze was een van de weinige mensen die ik kende... die haar zinnen ergens op zette en haar dan in geloofde. Ongeacht wat de rest van de wereld beweest. Zij of dee. En Fien geloofde niet dat ik ontslagen moest worden. Ze was uit principe tegen de petitie geweest... en ze had ondanks de druk en de dreigementen voetbalstuk gehouden. Maar dat wil niet zeggen, merkte dus op. Dat er niet iets machtigs vreemds met jou aan de hand is, Karel... Het was slecht toen Eva naar de slang luisterde en van de boom der kennis had. Het was slecht toen zij zag dat ze naakt was. Als dat niet was gebeurd, zouden geen van ons oud en ziek hoeven te worden en dood hoeven te gaan. En weer voel ik een brandende schaamte in me. Deze intelligentie heeft tussen mij en alle mensen die ik ooit gekend en graag gemogen heb een weggedreven. gedreven. Vroeger lachten ze me uit, verachten ze me om een onwetendheid en domheid... Maar nu haten ze me om een kennen ze mijn begrip. Ze hebben me de fabriek uitgejaagd. En nu ben ik eenzamer dan ooit. 15 mei. Dokter Struis is erg kwaad op me omdat ik nu al twee weken lang geen rapporten meer geschreven heb. Hij staat dus in recht, want het lab betaalt me nu een regelmatig salaris. En toen ik erop wees dat schrijven zo'n langzame bedoeling was dat het me ongeduldig maakte, stelde hij voor dat ik zou liggen typen. Nu is het schrijven veel gemakkelijker, omdat ik 75 woorden per minuut kan typen. Dr. Struis houdt me steeds voor dat ik eenvoudig moet praten en schrijven, zodat anderen me kunnen begrijpen. Ik zal proberen alles wat de afgelopen weken is gebeurd, de revue te laten passeren. Algenomen, en ik werd voorgesteld aan de American Psychological Association, die met de World Psychological Association congresseerde... We waren wel een sensatie. Dr. Hogeboom en Dr. Struijs waren trots op ons. Ik vermoed dat Hogeboom, die 60 is, tien jaar ouder dan Dr. Struijs, noodzakelijk vindt tastbare resultaten van zijn werk te zien. Ongetwijfeld het gevolg van de druk die mevrouw Hogeboom uitoefent. In tegenstelling tot mijn vroegere indruk van hem, besef ik nu dat Hogeboom helemaal geen genie is. Hij heeft een goed stel hersens, maar die worstelen met het spook van twijfel aan zichzelf. Hij wil dat men hem als een genie beschouwt. Daarom is het voor hem belangrijk dat de wereld zijn werk accepteert. Ik geloof dat Hogeboom bang was voor verder uitstel... omdat hij er zich zorgen over maakte... dat iemand anders eenzelfde ontdekking zou doen... en hem van de ere zou beroven. Anderzijds kan dokter Struis wel een genie worden genoemd... of ik aanvoel dat zijn kennisgebieden te begrensd zijn. Hij werd opgeleid volgens de traditie van het enge specialisme. De bredere aspecten van de achtergrond... werden veel meer genegeerd dan nodig was, zelfs voor een neurochirurg. Ik schrok even toen ik merkte dat de enige oude talen die hij kende... Latijn, Grieks en Hebreeuws waren... en dat hij van wiskunde bijna niets af weet... boven de elementaire niveaus van de differentiaalrekening. En toen hij dat tegenover mij toegaf... Voelde ik me geërgerd. Ik vroeg Struis hoe Hogeboom de aanval van Rahayamaat... op zijn methode kon weer leggen als hij die niet kon lezen. Die vreemde blik op Struis' gezicht kan maar één ding betekenen. Ofwel wil hij Hogeboom niet vertellen wat ze in India zeggen... of anders, en dat maakt me bezorgd. Struis weet het ook niet. Ik moet zorgvuldig praten. En eenvoudig schrijven, zodat ze niet kan lachen. 18 mei. Ik ben erg in de war. Gisteravond heb ik je vrouw Kilian weer gezien. Voor de eerste keer in meer dan een week. Ik heb geprobeerd alle gesprekken over intellectuele onderwerpen... te vermijden en de conversatie op een eenvoudig alledaags niveau te houden. Maar ze keek me wezenloos aan en vroeg wat ik bedoelde... met het wiskundig tegenstrijdige equivalent in het vijfde concert van Dorberman. Toen ik het haar probeerde uit te leggen... legde ze met zwijgen op en lachte. Denk dat ik boos werd. Maar ik heb het idee dat ik haar op een verkeerde manier benader. Ongeacht wat ik met haar probeer te bepraten... ben ik niet in staat contact te krijgen. Ik ben het grootste deel van de tijd alleen. In het pensioen van mevrouw Peters. Praat me zelden met iemand. 20 mei. Ik zou de nieuwe bordenwasser, een jongen van een jaar of zestien in het hoekrestaurant... waar ik s'avonds avonds altijd eet, niet eens opgemerkt hebben... als dat incident met die gebroken borden er niet was geweest. Ze vielen op de grond en scherven wit porselein vlogen onder de tafels. De jongen stond daar, verzuft en bang en hield dat lege dienblad in zijn hand. En het gefluit van de klanten scheen hem in de wacht te brengen. Suffert, schreeuwde de eigenaar, haal een bezem. En de jongen begreep dat hij niet gestraft zou worden... Zijn verschrikte uitdrukking verdween en een glimlachte toen hij met de bezem terugkwam om de vloer aan te vegen. Een paar van de ruwere klanten bleven opmerkingen maken, amuseerden zich ten koste van hem. Hé hey, joh, achter je, daar ligt nog een mooi stuk. Die jongen is er dom nog niet. Ze breken, is veel makkelijker dan ze afwassen. Terwijl zijn lege ogen over de groep toeschouwers gleden, weerspiegelde hij langzaam hun glimlach en begon tenslotte onzeker te grijnzen om een grap die hij duidelijk niet begreep. Ik voelde me misselijk van binnen. Ze lachten hem uit omdat hij achterlijk was. Maar ik, ik had hem ook uitgelachen. Plotseling was ik razend op mezelf en op al die lui. Ik sprong op, schreeuwde, schreeuwde uit. Het is zijn fout niet dat hij het niet kan begrijpen. Maar hij is nog steeds een mens. En er viel een stilte. Ik vervloekte mezelf omdat ik me zo had laten gaan. Ik probeerde niet naar de jongen te kijken toen ik zonder mijn maaltijd heb aangeraakt naar buiten liep. Ik voelde me om ons beiden beschaamd. Vreemd eigenlijk dat mensen die het toch eerlijk menen en medegevoel hebben... die geen profijt zouden maken van een man die zonder armen of ogen geboren is. Dat zulke mensen er geen pijn in zien om een man te beledigen... die met weinig verstand geboren is. Ik werd razend toen ik eraan dacht... dat ik zelf nog niet eens zo lang geleden als een dwaas de clown had gespeeld. En ik was het bijna vergeten. Ik had het beeld van die oude kareltje-mokking voor mezelf verborgen. Omdat dat, nu ik intelligent was, uit mijn herinnering moest verdwijnen. Nu zie ik dat ik onwetend samen met hen mezelf uitlachte. Dat is het ergste. Ik heb het nooit geweten. Zelfs met mijn gave van intellectueel bewustzijn heb ik het nooit werkelijk geweten. Deze dag heeft mij veel goeds gebracht. En nu ik het verleden duidelijker zie... heb ik het besluit genomen... mijn kennis en capaciteiten te gebruiken... om werk te verrichten op het gebied van de verbetering... van de menselijke intelligentieniveaus. Wie is voor dit werk beter toegerust? Wie anders heeft er in twee werelden geleefd? Het is mijn volk. Progressielapport 13. 23 mei. Vandaag is het gebeurd. Algenoen heeft mij gebeten. Ik ging hem in het lab opzoeken zoals ik zo nu en dan doe. En toen ik hem uit zijn kooi nam, beet hij in mijn hand. Ik heb hem teruggezet en hem een tijdje bekeken. Hij was ongewoon, onrustig en bozaardig. 24 mei. Bert, die voor de proefdieren zorgt, vertelde me dat Algenon verandert. Hij is minder coöperatief. Hij weigert het labyrint nog een keer door te rennen. De motivatie in het algemeen is verminderd. En hij eet niet meer. Iedereen vraagt zich af wat dat kan betekenen. 25 mei. Ze hebben Algenon gevoed. Iedereen identificeert mij met Algenon. In zekere zin zijn wij beiden de eerste van onze soort... zullen allemaal net als algen ons gedrag niet noodzakelijk significant is voor mij. Maar ze kunnen moeilijk het feit negeren dat een paar van de andere dieren... die in dit experiment gebruikt zijn, zich vreemd beginnen te gedragen. Dr. Struis en Dr. Hogeboom hebben me gevraagd niet meer naar het lab te komen. Ik weet hoe ze daartoe gekomen zijn, maar ik kan het niet aanvaarden. Ik ga verder met mijn plannen om hun onderzoek vooruit te helpen. Als er een antwoord is, zal ik het zelf moeten ontdekken. Plotseling is tijd erg belangrijk voor me geworden. 29 mei. Ik heb een lab voor mezelf gekregen en toestemming met mijn onderzoekingen verder te gaan. Ik ben niets op het spoor. Werk dag en nacht. Ik heb mijn velbed naar het lab gebracht... De meeste tijd die ik voor het schrijven neem wordt besteed aan de aantekeningen die ik in een aparte map bewaar. Maar zo nu en dan vind ik het nodig mijn stemmingen en gedachten op te schrijven. Alleen uit gewoonte. Ik vind de berekening van de intelligentie een fascinerende studie. Hier heb ik de mogelijkheid alle kennis toe te passen die ik verworven heb. 31 mei. Dokter Struis vindt dat ik hard werk. Dr. Hogeboom zegt dat ik een heel leven van onderzoek en denken in een paar weken probeer te stoppen. Ik weet dat ik eigenlijk rust zou moeten houden, maar iets diep in me drijft me voort en wil me niet laten ophouden. Ik moet de oorzaak vinden waardoor Algenon zo'n bruske regressie vertoont. Ik moet weten of en wanneer het met mij gaat gebeuren. 4 juni. Brief aan dokter Struis. Geachte dokter Struis. Separaat zend ik u een kopie van mijn rapport... getiteld het Algenom-Mokking effect Een studie van de structuur en de functie van verhoogde intelligentie... waarvan ik graag zag dat het werd gepubliceerd. Zoals u zult zien zijn mijn experimenten voltooid. In mijn rapport staan al mijn formules... met in het appendix een mathematische analyse. Natuurlijk moeten deze nog geverifieerd worden. wegens het belang ervan, zowel voor u als voor dokter Hoogboom... en, moet ik erbij zeggen, voor mezelf heb ik de resultaten steeds weer opnieuw gecontroleerd... in de hoop een fout te vinden. Het spijt me te moeten zeggen dat de resultaten vast staan. Toch ben ik dankbaar, wille van de wetenschap... voor het weinige dat ik aan de kennis van de functie van de menselijke geest... en de wetten die de kunstmatige verbetering van de menselijke intelligentie beheersen... heb mogen toevoegen. Ik herinner mij dat u mij een keer hebt gezegd dat een experimentele mislukking of de weerlegging van een theorie... even belangrijk was voor de vooruitgang van de wetenschap... als een succes. Ik weet nu dat dat waar is. Maar desondanks... spijt het me... dat mijn bijdrage op dit gebied moet rusten... op de as van het werk van twee mannen... die ik zozeer acht. Uw Karel Mokking. 5 juni... Ik moet me niet door mijn gevoelens laten meeslepen. De data en de resultaten van mijn onderzoekingen zijn duidelijk. En de meer sensationele aspecten van mijn eigen snelle klim kunnen het feit niet verdoezelen dat de verdrievoudiging van intelligentie door de door dokter Struijs en dokter Hogeboom ontwikkelde chirurgische techniek op het ogenblik moet worden beschouwd als weinig of niet praktisch toepasbaar wanneer het erom gaat de menselijke intelligentie te doen toenemen. Als ik de documenten en data over Algenon nog eens bekijk, zie ik dat hij, ofschoon hij nog in het fysieke beginstadium is, mentaal achteruit gaat. De motorische activiteit is aangetast. Er is een algemene reductie van glanduleuze activiteit. Er is een accelererend coördinatieverlies. Er zijn ook sterke indicaties van progressieve amnesie. Zoals door mijn rapport wordt aangetoond, kunnen deze en andere fysieke en mentale aftakelingssyndromen met significante resultaten worden voorspeld door mijn formule toe te passen. De onvoorziene ontwikkeling, die ik zo vrij ben geweest het algenomen mocking-effect te noemen, is het logische gevolg van de totale intelligentieversnelling. De hier aangetoonde hypothese kan in een paar woorden worden beschreven. Kunstmatig verbeterde intelligentie het in een tijdspanne die direct evenredig is... met de kwantiteit van de verbetering. Ik heb het gevoel dat dit op zich al een belangrijke ontdekking is. Zolang ik er toe in staat ben... zal ik doorgaan met mijn gedachten in deze progressierapporten vast te leggen. Het is een van mijn weinige pleziertjes. Gezien alle indicaties echter... zal mijn eigen mentale teruggang zeer snel zijn... Ik heb het tekenen van de emotionele instabiliteit vergeetachtigheid... de eerste symptomen van de aftakeling al waargenomen. 10 juni. De aftakeling gaat door. Ik ben verstrooid geworden. Twee dagen geleden is Algenon gestorven. De sectie toonde aan dat mijn voorspellingen juist waren. Zijn hersenen waren in gewicht afgenomen. De kronkelingen in de hersenmassa waren rechtgetrokken, getrokken. En de schedelnaden waren dieper en breder geworden. Ik vermoed dat hetzelfde met mij gebeurt of erg snel zal gaan gebeuren. Nu het vaststaat, wil ik niet dat het gebeurt. Ik heb ons lichaam in een doos gedaan. En in de achtertuin begraven. Ik heb gehuild. 15 juni. Dokter Struis kwam me weer opzoeken. Ik wilde hem niet open doen. Ik wilde dat ze mij met rust laten. Het is moeilijk om de gedachte aan zelfmoord weg te werken. Het is een vreemde gewaarwording. Een boek te pakken dat je een paar maanden geleden nog mooi vond. En dan te ontdekken dat je het niet meer herinnerde. Ik moet proberen iets vast te houden. God, neem mij niet alles af. 19 juni. Soms, s'nachts, ga ik naar buiten om wat rond te wandelen. Gisteren wist ik niet meer waar ik woonde. Een Gent heeft me thuisgebracht... Ik heb het vreemde gevoel dat dit alles maar eens eerder is overkomen. Heel lang geleden. 21 juni. Waarom kan ik me niks herinneren? Ik lig dagenlang in bed, ik weet niet wie of waar ik ben. En dan plotseling komt alles in een flits weer bij me terug. Vlagen van amnesie. Symptomen van seniliteit. Ik leerde zoveel en zo snel. Nu gaan mijn hersenen snel achteruit. Ik wil niet dat het gebeurt. Ik zal er tegen vechten. Ik kan er niks aan doen, maar ik moet steeds weer denken aan die jongen in het restaurant. 22 juni. Ik vergeet de dingen die ik nog maar pas heb geleerd... Ik heb mijn rapport over het algenonmokking-effect eens overgelezen. En ik kreeg het vreemde gevoel dat het door iemand anders was geschreven. Er staan stukken in die ik niet eens begrijp. 23 juni. Ik ben opgehouden met type. Mijn coördinatie is slecht. Ik voelde dat ik steeds langzamer ga bewegen. Ik kreeg vandaag een verschrikkelijke schok. Ik pakte een artikel dat ik bij mijn onderzoekingen had gebruikt. Uber... Psychische krankheid van Kruger. Ja, eerst dacht ik dat er iets met mijn ogen mis was. Maar toen besefte ik dat ik geen Duits meer kon lezen. Ik heb de proef op de som genomen met andere talen. Maar alles is weg. 30 juni. Dokter Struis komt bijna iedere dag. Maar ik heb tegen hem gezegd dat ik niemand wil zien. met niemand wil praten. Hij voelt zich schuldig. Ja, dat doen ze allemaal. Maar ik neem niemand iets kwalijk. Ik wat er zou kunnen gebeuren. Maar het doet zo'n pijn. 7 juli. Ik weet niet waar de week is gebleven. Vandaag is zondag. De week zeker. Want ik kan door mijn raam de mensen naar de kerk zien gaan. Ik denk dat ik de hele week in mijn bed heb gelegen. Maar ik weet nog dat mevrouw Peters mijn pakken eten heeft gebracht. Ik zeg steeds tegen mij dat ik iets moet doen, maar dan vergeet ik het. Of misschien is het alleen maar makkelijker om niet te doen wat ik zeg dat ik ga doen. Ik denk nou veel aan mijn vader en aan mijn moeder. Ik vond een foto van ze met mij aan het strand. Mijn vader heeft een grote bal onder zijn arm. En mijn moeder die houdt me bij mijn hand vast. 10 juli... Mijn hospita, mevrouw Peters, maakt zich ergens zorgen over me. Ze zegt dat de manier waarop ik de hele dag rondhang en niks doe... hard doet denken aan haar de zoon, voor ze met het huis uitgroeide. Ik probeer iedere dag wat te lezen. En schrijven is moeilijk. Ik weet dat ik ieder woord in het woordenboek zou moeten opzoeken. Dat is zo moeilijk. Ik ben eigenlijk ook steeds zo moe. En toen kwam ik op het idee dat ik alleen maar makkelijke woorden zou gebruiken... In plaats van de lange, moeilijke. Het is tijd. Ik zet een keer per week bloemen op het graf van Algenon. Mevrouw Peters denkt dat ik gek ben. Dat ik bloemen op het graf van een muis zet. Maar ik zei tegen haar dat Algenon iets bijzonders was. 14 juli. Het is weer zonder... Ik heb nu niks meer te doen om me bezig te houden, want mijn televisie is kapot. Ik heb geen geld om me te laten maken. Ik denk dat ik de cheque van deze man van het lab verloren ben. Nou fijn, ik weet het niet meer. Ik heb verschrikkelijke hoofdpijn. Aspirine helpt niet veel. Mevrouw Peters weet dat ik echt ziek ben en ze vindt het jammer voor me. Ze is een fijne vrouw, als er iemand ziek is. 22 juli... Mevrouw Peters liet een vreemde dokter komen om naar nou me te kijken. Ik zei tegen de dokter dat ik niet erg ziek was en dat ik alleen maar dingen vergeet. Ik vertelde hem dat ik een vriend had die Algenon heette, lang geleden. En dat was een muis en we hielden samen wedstrijden. Hij keek me een beetje rar aan. Hij knipoogde tegen mevrouw Peters. Ik werd woest. Ik jagde hem weg, want hij hield me voor de gek. Zo zal hem al doen. 24 juli. Ik heb geen geld meer. Mevrouw Peters zei dat ik moest gaan werken. De huur betalen. Ik had al twee maanden niet meer betaald. Ik weet niet wat ik aan ga doen. Alleen met dat baantje dat ik bij Donkersplastingsverpakkingsindustrie had. Daar wil ik toch niet heen. Ze hebben mijn mama gekend toen ik knap was. Misschien lachen ze me uit. Ik weet niet wat ik anders moet doen. Om mijn geld te komen. 25 juli. Juffrouw Kilian kwam langs. Ook zei, ga weg. Ik wil u niet meer zien. Ze huilde. En ik huilde ook. Maar ik wou er niet binnen laten. Ik, ik wou niet dat ze me uitlachten. Ik, ik zei tegen haar dat ik niet meer van de hield. Ik zei tegen haar dat ik niet meer knap wou zijn. Maar joh, dat is niet waar. Ik hou nog steeds van haar. De... En ik wil nog steeds knap zijn. Maar joh, ik moest dat zeggen, zodat ze weg zou gaan. Ze gaf mevrouw Peters geld voor de huur. Maar dat wil ik niet. Ik moet een baantje zoeken. Alsjeblieft. Alsjeblieft, laat me niet vergeten hoe ik moet schrijven. En lezen. 27 juli. Meneer Donkers was erg harder toen ik bij hem kwam. En ik vroeg of ik mijn oude baantje van portier weer kon krijgen. Eerst was hij wel Maar ik vertelde hem wat er was gebeurd. En toen keek hij erg droevig. Hij legde zijn hand op mijn schouder en hij zei... Kareltje, Mokking, jij hebt lef. Ze keken allemaal naar me, toen ik naar mijn ging. En in het toilet begon te werken met vegen. Zoals ik altijd deed. Ik zei tegen mijn eigen... als ze je voor de gek willen zetten, word dan niet boos, jongen. Eén van de nieuwe mannen zei... Hé, hey, kareltje, ik hoorde dat je een erg knappe kerel bent, hè? Zeg eens iets knaaps. Ik voelde me rot. Maar Kees Kuipers kwam naar ons toe, greep hem bij zijn hemd... en zei, laat hem met rust, keleerleier, breek je je nek. Het is fijn om weer vrienden te hebben... 28 juli. Dit is heel stoms vandaag. <laughs> ik vergat dat ik niet meer bij juffrouw Kilian in de klas zat op de volwassen school zoals <laughs> vroeger. Ik liep naar binnen, ging op mijn oude plaats zitten achter in de klas. En ze keek raar naar me. En ik zei, hallo juffrouw. En ze begon te huilen. Ze rende de klas uit. Ze kijken allemaal naar mij. En ik dacht grote goedheid. Ik speel nou werkelijk voor korreltje-mokking. Dus ik ging weg. Ik ga weg. De staat uit. Voor goed. Ik heb mijn pootje en mijn gelukspenning. En misschien helpt die me wel. Als u dit ooit leest... Juffrouw Kilian, je hebt daar geen medelijden met me. Ik ben blij dat ik nog een kans heb gekregen. Want ik heb een hoop dingen geleerd waarvan ik niet eens wist dat ze in deze wereld bestonden. Ik ben er dankbaar voor dat ik het allemaal een poosje heb mogen zien. Ik weet niet waarom ik weer dom ben. Of wat ik fout heb gedaan. Misschien komt het omdat ik toch niet genoeg mijn best heb gedaan. Tot ziens, Juffrouw Kilian, dokter Struis en iedereen. Hoe, alsjeblieft, als het kan, zet daar maar bloemen in de achtertuin op het graf van Algenon.